Het is middernacht, zondag 30 juni, Patrick Holskamp met het NOS-journaal. Het Centraal Station van Den Haag is ontruimd na meldingen over een gaslucht. De eerste melding was rond half elf. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. Het treinverkeer is stilgelegd. In het stationsgebouw waren zo'n 300 mensen. De Amerikaanse geheime dienst bespioneert niet alleen burgers in de Europese Unie... maar ook EU-diplomaten. Het Duitse blad Der Spiegel schrijft dat de Amerikanen... de diplomatieke vestiging van de EU in Washington, New York en Brussel bespioneren. De EU heeft Washington om opheldering gevraagd. Op het taximplein in Istanbul zijn duizenden mensen bijeengekomen... nadat een rechter een politieman had vrijgesproken... die in Ankara een demonstrant had doodgeschoten... De betogers riepen ook leuzen tegen de Turkse politie, die eerder op de dag een Koerdische jongen had gedood. Die protesteerde in een overwegend Koerdische stad tegen de bouw van een legerpost. De politie heeft bij de TT in Assen tot nu toe 46 mensen opgepakt. De meesten werden aangehouden vanwege geweld, belediging en vernieling. 600 mensen moesten een blaastest doen. Vijf van hen werden aangehouden omdat ze te veel hadden gedronken. Ook de rest van het weekend houdt de politie nog controles. Sprinter Marcus Kittel is de eerste gele truidager van de 100e Tour de France. De Duitse van de Nederlandse Argo Shimano-ploeg won in Bastia... de sprint van de eerste etappe. Danny van Poppel werd derde. De slotfase was chaotisch. Omdat een bus vast kwam te zitten onder de finishpoort... besloot de organisatie de finish naar voren te halen. Maar toen de bus toch nog kon worden verplaatst, werd er weer van afgezien. En dat leidde tot verwarring bij renners, ploegrijders en journalisten. Het weer. In het noorden nog wat regen, later in de ochtend op meer plaatsen. Later op de dag gaat vanuit het zuidwesten de zon schijnen. Maar in het oosten blijft een bui mogelijk en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder voorbelangrijk moment voor de live-center. het Amsterdam. Elke week interview ik iemand hier op een kamer die even tot rust mag komen, even tot zichzelf, even over de week mag nadenken. En vandaag hebben we iemand, ja, hij was ooit, maar dat is ook alweer lang geleden... het jongste, jongste gemeenteraadslid in Eindhoven. Hij was ook het jongste Kamerlid in de Tweede Kamer. En hij was ook de jongste kandidaat ooit... voor de verkiezing van nieuwe fractievoorzitter bij de Partij van de Arbeid. Ondertussen is hij al wel 35 jaar, maar eigenlijk nog altijd jong. En hij is de tweede man in de fractie na Diederik Samson. Ik heb het over niemand minder dan Martijn van Dam. En Martijn van Dam zit hier achter de deur van Kamer 108. En ik ken Martijn omdat hij natuurlijk ook vaak uh, de media-portefeuille bestiert. Dus uh, dag, Martijn. Hi. Hoe is het? Goed. ja Hoe bevalt de kamer? Prachtig. Ja? Ja. Dacht je nou bij jezelf... Want ik weet dat je een jonge vader bent. Dacht je nou bij jezelf... Nou, even weg van huis, even tot rust komen. Nee, het is eigenlijk heel suf, maar... Ik vind het, uh, dat zal dat jonge vaderschap wel zijn... maar ik, ik, ik heb helemaal niet meer zoveel behoefte om, niet, om weg van huis te zijn. Dus vroeger vond ik het fantastisch om op reis te gaan. En zeker toen ik een paar jaar ben ik, uh, word voor de Buitenlandse Zaken geweest in de fractie... Nou, toen was ik elke maand was ik op reis. Um, daar heb ik even van moeten afkikken. Dan dacht je, nou, dat, ik kan eigenlijk niet meer zonder. Ah, dat, dat, eenmaal gewoon burgerlijk vader... En dan word je ineens, uh, ineens heb je die behoefte niet meer. Maar dus... hoe is het dan om nu hier weer in een hotelkamer te zijn? Denk je dan de hele tijd van, ah, oh, was ik maar thuis? Klein beetje, de enige waar ik, waar ik wel een beetje aan denk is... ik hoop dat ik hier lekker slaap, omdat ik weer eens een keertje kan uitslapen morgenochtend. Dat lijkt me wel eerlijk. dat is weer zo lang geleden. Ja, dat, uh... je, je kan hier heerlijk uitslapen ja. en daarna Ach. hebben ze ook nog een heel goed ontbijt hier in het College Hotel. Kijk. Maar uh, heeft je familie uh, thuis ook gezegd hoe laat je thuis moest zijn? Morgenochtend? Het liefst zeven uur s ochtend natuurlijk. Bij de... ja. <laughs> de... nou, ik weet niet of jij dat zelf ervaart, maar het, dat vind ik het, het meest heftige misschien wel van het, het hebben van een kind. Is dat je nooit meer, nooit meer kunt uitslapen. Dat eigenlijk altijd, nou ja, de laatste tijd wil ze, maakt ze ons om half zeven s ochtend zwakker. Ja, we hebben een hele tijd geluk gehad. dat was het half acht. Dat is dan, maar ja, dat vind ik in het weekend. vind ik half acht geen luxe. <laughs> daar, daar, heb ik, daar moet ik nog steeds wel aan wennen. Uh, hoe, hoe oud is ze nou? Anderhalf. En uh, zie je al karakter trekken uh, van, van jezelf terug? Ja, ze is ongelooflijk eigenwijs. <laughs> ben jij dat ook? Uh, dat denk ik wel, ja. ja. Ja, dat heb je misschien wel nodig. om uh, Als je de politiek ingaat, dat zijn toch altijd... Moet je toch één eigenschap hebben? Dat is dat je zelf echt denkt dat je het echt beter weet dan, eh, dan heel veel andere mensen. Anders, anders kom je waarschijnlijk niet in de politiek terecht. Maar er is er nu eentje op de wereld die echt nu al zeker weet dat ze alles beter weet dan ik. <lacht> uh, nou ja, ik vraag je ook naar, misschien moet je even uitslapen, omdat het, uh, het is nu ook bijna recess is. Ja. Uh, ben je toe al een beetje rust? Ja, ja. Het is best, uh, het is, uh, uh, je merkt dat altijd. Dus vlak voor de kerst en vlak voor de zomer. Um, dan uh, ben je altijd moe. Ik merk dat ook aan de mensen om me heen in de Kamer. Um, maar het, was ook, het zijn sowieso extra heftige tijden. En, en, um, ook in de vorige recessen. Dus de Kamer ligt dan stil. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt. Dus in de vorige recessen wilden we ook ineens... Vorige keer hadden wij ineens een... een, een um, uh, ontstond die partijdiscussie over uh, strafbaarstelling van illegaliteit? Zelf moest ik gelukkig eigenlijk toen een paar dagen naar, uh, naar Georgië. Daardoor uh, heb ik daar niet helemaal middenin gezeten. Um, uh, maar de mensen die daar wel middenin hebben gezeten, uh, uh, zeker Diederik Voorop, die al die partijdebatten af moest, um, die hebben dus dat hele reces ook um, ongelooflijk intensief uh, doorgewerkt. En dus ik denk dat de meeste mensen zullen nu echt... merk je ook, zijn... Um, iedereen is wel op. Dus het is ook goed dat zo'n dat zomerreces bijna begint. En jij? <laughs> ja, ik, ben, ik merk het wel. Ik merk het altijd, maar het is nu heftiger. Dat komt omdat ik nu sinds... dit is de ergste laatste najaar... Um, vicevoorzitter ben van de fractie. Dat is... Ik kreeg toevallig een, uh, op Twitter een... Uh, Fotootje van een interview van met Jeroen Duitserbloem in Vrij Nederland. Ik heb zei, gelezen. Die zei dat dat zo'n <laughs> beetje de, de, de moeilijkste baan in Den Haag was. Um, ik begrijp nu eindelijk wat hij bedoelt. <laughs> nou, het, je, je, er, er komt gewoon ongelooflijk veel op je af. Um, en dat is wel even. Dat is toch wel weer even anders dan de periode daarvoor. Maar wat maakt het moeilijk bent. als je vice-fractievoorzitter bent? Um, in de eerste plaats. Um, um, ik verantwoordelijk, zeg maar, Voel ik me verantwoordelijk voor um, het goed laten draaien van die fractie. Nou, dat zijn 38 individuen met allemaal medewerkers nog daarachter... die ook een heleboel werk doen. Um, maar die zitten allemaal, hebben ze te maken met functioneren in een coalitie. Um, dus samenwerken met en iemand van de VVD... en iemand uit het kabinet, de minister of de staatssecretaris. Maar ook nog eens, doordat we... A, dat willen, maar B, ook dat we geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer... ook steeds van weer proberen om met oppositiepartijen... een extra brede meerderheid te vormen. Um, en in dit, die, die, uh, dat politieke werk, um, ja, dat gaat niet altijd vanzelf. En dus als het niet vanzelf gaat, dan uh, wordt het, komt het vaak al snel weer bij mij op het bord terecht. Um, soms alleen om mee te kijken... Om, sommige punten om uh, um, om de zweep um, erover te gooien. Nee, dat daar geloof ik niet in. Nee, <laughs> nee dat ja, jij moet kijk... toch ook de fractiediscipline uh, waarborgen. Um, nee, kijk, dit zijn zo'n fractie bestaat uit 38, allemaal um, zeer getalenteerde mensen met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Die kunnen dat zelf. Dus ik geloof ook niet zo in. Ja, maar de, jij bent dat... eigenwijs. Je zei net van, ja, dat moet je ook wel een beetje zijn uh, in de politiek. Je moet het ja, wel, je het wel dus beter die... weten dan al die andere, andere 38, neem ik aan. Maar die hebben, dat, die hebben allemaal precies hetzelfde eigenschap. Ja. <laughs> uh, en dat moet ook. Dat, verwacht, dat verwachten we ook van ze. Uh, dus ik geloof ook niet zo. Kijk, ik vind het... Je, het is misschien een beetje het ouderwetse uh, politieke management, als je het zo mag noemen. Dat is toch uiteindelijk wat de leiding van zijn fractie doet. Probeert, hoe moeilijk dat ook is in zo'n club mensen probeert daar een beetje een lijn in aan te brengen. En vroeger was dat inderdaad, god die term, die term chief whip, zoals ze hem in Engeland of in de VS kennen. Zo wat je ook benoemd in, ook in, een, ja. in, in de ja. Vrije Nederland. Ja, en daar zei ik ook al, dat, dat kennen we in Nederland niet. Want wat het daar is, is echt, je moet die parlementariërs in Groot-Brittannië of in de VS, die stemmen allemaal individueel. Dus dan heb je de chief whip en die moeten stemmen gaan ronselen eigenlijk. Die moeten gaan zorgen dat er genoeg mensen aan de goede kant van de streep gaan staan... om een wetsvoorstel erdoor te krijgen. en Soms hebben Amerikaanse uh, congressmen, die hebben een constituency... waardoor ze eigenlijk niet met de partij mee willen stemmen, maar zeggen... nee wat, Vanwege het belang van mijn constituents ga ik anders stemmen dan de partijen. En dus dan heb je, je Chief Whip en die komt zeggen. kan echt niet en je moet echt meestemmen. Bij ja, ons helpt dat de, zo nee, niet. Nee, maar bij de, bij de Partij van de Arbeidsfractie zijn wel heel veel individuen. En mm. jij moet ze wel allemaal op één lijn krijgen. Omdat uh, ja, het is toch al broos omdat jullie geen uh, meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Maar het is eigenlijk bijna nooit nodig. Um, en kijk, ik, daarom zeg ik wel, ik geloof daar ook niet zo in dat je dat van bovenaf dat je van bovenaf tegen mensen kunt zeggen... En jullie moeten en jullie zullen je nu zo opstellen. Zo werkt het niet in de, in de Nederlandse politiek. Maar, ja, maar waarom zegt Dijsselbloem dat in, in de vrije Nederland... dat het toch zo'n heftige baan is? Dijsselbloem was jouw voorganger als ja. uh, vice, vicevoorzitter in de fractie. Wat, wat, wat maakt het dan zo moeilijk toch? Het um, blijkt toch dat mensen soms uh, als kikkers uit de kruiwagen springen. Nee, het is eigenlijk veel meer... je wordt wel vaak ingeroepen omdat mensen zelf tegen een probleem aanlopen. Zeggen, hey, ik kom er niet uit met die minister of staatssecretaris. Of ik kom er niet uit met de VVD. Of um, hey, we komen er niet uit met de oppositie. Hoe zullen we dat aanpakken? Dus ik zie mijn rol ook veel meer als een rol die ondersteunend is. coachend, um, Meedenken. Uh, soms, soms gewoon interveneren. En zelf dan maar dat gesprek met die minister of staatssecretaris gaan doen. Als het echt nodig is. Um, en op die manier dus zorgen dat die... Fractieleden, want uiteindelijk, dit is de gekozen volksvertegenwoordiging. Dus ik vind ook de gekozen volksvertegenwoordiging vertelt het kabinet wat het moet doen en niet andersom. Um, um, en daarin probeer ik zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar uh, jij bent 35. En als dat lukt. Jij bent 35. Ja? Zij, ik bedoel, zeggen sommigen ook niet uh, van nou, daar heb je dat gastje van 35. Daar, daar luister ik niet naar. Ik trek mijn eigen plan. Waarom, waarom nemen ze iets van jou aan? Wat is jouw talent daarin? Ik hoop omdat ze denken dat ze daar iets aan hebben. Dat ze ermee vooruitkomen. Kijk, op het moment dat ze niet meer bij mij binnenkomen lopen... en zeggen, goh, kun je, kun je me even adviseren hoe ik dat aanpak? Dan weet ik, dan nemen ze kennelijk ook niks van me aan. Dus zolang ze binnen blijven lopen en vragen... goh, hoe zou ik dit doen? Um, dan hebben ze er kennelijk ook iets aan. Um, kijk, dat is... Je zegt terecht, bij 35, maar ik merk ook wel nu... dat ik loop nu al meer dan tien jaar rond in de kamer... Um, toen ik er net in kwam, toen zei ik: geloof dat het Wim van der Kamp was van het CDA. Die zei altijd: Nou, je eerste periode hier leer je de weg. De tweede periode leer je het vak. <lacht> en pas in je derde periode de ga je resultaten uh, uh, binnenhalen. En ik dacht altijd: na, we de flauwekul. Weet je, echt zo. Iemand die hier al zo lang rondloopt, hij liep al meer dan twintig jaar daar rond. Um, dat zeggen al die oudgedienden, zeggen altijd dit soort dingen. Um, nu, na tien jaar, snap ik ongeveer wat hij bedoeld heeft. Um, omdat het is zo'n bijzondere wereld en zo'n bijzonder vak... dat je kunt dat niet zomaar leren. Het is ook niet dat je binnenkomt en het meteen in de vingers hebt. Uh, je moet echt eerst leren snappen hoe werkt dat eigenlijk hier. Hoe werkt uh, het landelijke parlement? Hoe werken die landelijke media? En hoe, hoe krijg je nou echt iets voor elkaar? Uh, en dat kost je echt, het heeft mij zeker, twee, drie jaar gekost. Uh, dus het duurt wel even voordat je echt door hebt van... Hey, als ik nu dit doe in een debat, dan komt het uiteindelijk wel goed. of als ik nu dit doe in die onderhandelingen met een bewindspersoon, dan komt het wel goed. Nou, dat dat vergt wel even tijd. en uh, nou we dat... komen er zeker nog over te praten. maar ik neem ook altijd even kort het nieuws door uh, van uh, afgelopen week of afgelopen dag. Uh, ja, ik moet dan met jou toch ook eerst even beginnen met Tour uh, de France. ja. Yeah. je bent een groot wielerfan. ja. Yeah. Uh, degene die gewonnen heeft. Wat vond je ervan? Vandaag. Ja? Die, ja, de Tour is nog niet afgelopen. Duitse sprinter he? van ja. Argo Shimano. Keitel? Ja, nee, dit, ik zou het niet eens kunnen herhalen. Het, nou echt, <laughs> maar ik dacht, jij bent een groot vingerfijn. Ja, ja, maar ik vond het, dit was natuurlijk een hele verrassende uitslag. Omdat uh, je had die valpartij vlak voor tevoren. En eigenlijk zat iedereen de hele tijd naar die bus te kijken. Die daar vlak voor de finish bleef staan. Zat en... jij live te kijken? Ja, ja, ja. En ik, en, en, wat is dit? Je... je je kunt je niet voorstellen dat het bij zo'n belangrijke wielerwedstrijd... de eerste dag dat er zoiets gebeurt... en dat de renners zaten volgens mij vier kilometer voor de streep. Toen werd pas duidelijk of ze op drie kilometer voor de streep zouden moeten finishen... of echt bij de finishlijn. Het is echt absurd. En vervolgens kreeg ik nou die hele heftige valpartij. Waardoor je had maar een soort mini-peloton dat aankwam. Maar wat trekt jij zo aan in wielrennen? Ik denk het gevecht... Wat ik altijd mooi vind, is dat, dat gevecht tussen, um, tussen die mannen op, op zo'n fiets. Die, het, is, het is ook zo bazaal, weet je. Het, vergt, het is een combinatie van kracht, uh, maar ook slimheid en strategie. Um, en ja, helaas, de afgelopen jaren soms ook wat meer. Maar dat heb ik altijd maar. Dat moet je dan maar even niet zien. Want het, het spel wat erachter zit vind ik altijd zo fascinerend. Je moet precies op het goede moment aanval. Je moet heel berekenend zijn in die tour. Die tour duurt die drie weken. Dus als je jezelf in de eerste week opblaast. Of als je de eerste week in de verkeerde valpartij terechtkomt, dan ben je kansloos. Is dit te vergelijken met wat er in de Tweede Kamer gebeurt? Het spel. Mm. Het gevecht. Niet te vroeg vallen. Elke... Goed nadenken. Je tegenstander inschatten. Elke, elke topsport is vergelijken met wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Oh ja? Ja, omdat dat is de. Um, kijk, ook van Kamerleden um, wordt soms verwacht dat ze prestaties leveren die bijna niet, bijna niet op te brengen zijn, zeg maar. Want je bent een goed Kamerlid als je je en staande weet te houden in het debat en een goede rol speelt in de media en in je partij en in het veld wat je vertegenwoordigt en in je regio. En alle mensen moeten je kennen en je moet een goede wetgever zijn. Nou, wet, wetgeving alleen al is al een vak apart. Dus jullie gebruiken uh, allemaal doping? En, uh, nee, dit, it, oh, soms dan vraag je, je wel eens af hoe kan het dat we dat allemaal zonder doen? Tenminste, daar ga ik vanuit. Um, dus onze, onze beste doping is gewoon um, een goed ritme hebben in je leven. Um, maar op, tijd, op tijd naar bed toe gaan, dat zit er niet altijd in. Um, Goed eten, zorgen dat je blijft sporten. Uh, Want je verwacht ook van... Kijk, kamerleden hebben eens in zoveel tijd een heel belangrijk debat. En dan moet je er staan. Dus je moet op het goede moment pieken. En dat, dat is het spannende vind ik altijd in een campagne. In een campagne moet je, uh, moeten die lijsttrekkers... die moeten dus allemaal een maand lang aan één stuk door knallen. Nou, dat is wel vergelijkbaar lijkt mij. Ja, het is misschien fysiek iets minder zwaar. Maar het is, het is misschien wel vergelijkbaar met het rijden van een Tour... Ja, een maand lang overal in Nederland op campagne. Elke avond weer scherp zijn. Uh, interviews in de media doen. Debatten voeren. Um, um, overal precies. is ja, campagne. Maar eenvoud dan... maken Kun je zo'n campagne onderuit gaan. Maar goed, dat is campagne. Maar op een gegeven moment zit je dan in, uh, in de Tweede Kamer. Je beschrijft net uh, uh, uh, al die dingen. Die je, die je moet doen. Dat, dat is een hoop. Maar wat maakt jou dan? Uh, wat maakt jou als Martijn van Dam een goed uh, uh, Tweede Kamerlid? Wat is jouw talent dan? Ik weet niet, ik vind het altijd moeilijk om je eigen talent precies te benoemen. Um, maar wat de, wat de kunst is, vind ik, als Kamerlid, is ten eerste weten wat je wil. Want je, hebt altijd, je wil altijd meer dan wat je kunt realiseren. Dus je moet daar ook echt keuzes in maken van waar ga je je prioriteit aan geven. Um, het tweede is, je moet het en in de Kamer en in het debat en uh, in de media allemaal tegelijk moet je het ook waar kunnen maken. Dus je moet en scherp in het debat zijn. Maar je moet het ook met je collega's. moet je meerderheden weten te organiseren. Dus je moet goed in gesprek blijven met al je collega's van andere partijen. Um, maar je moet soms ook weten wanneer je iets in de media opspeelt. Volgens mij zat een paar weken geleden zat Jesse Klaver bij. En die zei: als je invloed wil hebben op Kamerleden, moet je invloed hebben op hun kiezers. En uh, dat, is, dat is de waarheid die ik ook geleerd heb in de afgelopen jaren. Dat als je echt iets wil. Um, kijk, die andere partijen worden niet zenuwachtig... van al jouw goede argumenten. Dan kun je nog zo stoer in je debat staan... en zeggen, ik heb echt alle allerbeste argumenten. Ik weet echt hoe het moet. Ik zeg, nou, bedankt. Tot ziens. Um, maar op het moment dat er aandacht voor komt in de samenleving... en daar allemaal mensen beginnen te mailen... en op Twitter de laatste paar jaar... iedereen zegt: nou, dit is echt een goed plan. Dit moet gebeuren. Dan komt er wat in beweging. Dus een van je rollen als... Kijk, soms zeggen mensen wel, ja, die politici die zijn zo druk bezig met in de media komen. Ja, je hebt het gewoon soms nodig. Het is gewoon functioneel. Als je iets voor elkaar wil krijgen, dan moet er een beweging ontstaan in de samenleving. Je zit hier nu een uur. Wat wil je dan uh, in dit uur kenbaar maken? Wat moet er bij jouw kiezers uh, uh, achterblijven? Wat moet er over het voetlicht komen? Weet je wat ik het mooie vind aan dit programma? Omdat het een uur duurt, dat het nou eens niet over één dingetje hoeft te gaan. Maar veel meer over... Uh, maar je zit hier wel met een plan dan? Nee... Ik zit hier ten eerste, omdat ik um, uh, dit programma leuk vind, het bijzonder vind. Um, en omdat ik het mooi vond om met jou een uur door te praten over de politiek in Nederland. Met ja, al die luisteraars erbij. Je komt toch niet voor niks? Nee. Dus uh, kijk, waar we waarvan ik hoop dat we het over gaan hebben, is hoe dit land ervoor staat. Hoe um, Misschien wel de hele Westerse wereld ervoor staat. Dat is vergelijkbaar. Nee, joh, daar gaan we het helemaal niet over hebben, joh. Nou, dan, dan gaan we het niet. over Martijn maar, van Dam hebben. Nou. Dan, dan drinken dan, drink dan een biertje. <laughs> ja, dat is toch belangrijk? Dat nee, mensen ook dat... weten wat de, de, de mensen en de politicus ja. samenbrengt. Maar dat hoort bij elkaar. Kijk, Dat is een van, de, een van de dingen die mij zo opvallen de laatste tijd. Is dat kijk, elke discussie gaat alleen maar over, um, dat snap ik hoor, over bezuinigingen en over de groei van de economie of de krimp van de economie. Uh, terwijl er volgens mij al jarenlang iets veel fundamenteelers aan de hand is. Um, en dat is dat er, er is gewoon een vrij dominante agenda geweest, jarenlang, die uitging van deregulering. Een behoorlijk liberale agenda, is natuurlijk altijd dominant geweest in het publieke debat, eigenlijk de afgelopen 20, 25 jaar. Um, en wat ik het opmerkelijke vind, is dat um, die agenda eigenlijk nauwelijks dat het eigenlijk nu nauwelijks een nieuwe agenda op gang komt, die veel meer uitgaat van een regulering van de economie. Um, veel meer, eh, niet alleen terugdringen van die banken, daar hoor je nog veel over. Maar er zit veel meer achter volgens mij, waardoor het zo totaal ontspoord is. Maar jullie zitten toch in het kabinet? Ja, maar je kunt niet in een kabinet in uh, drie maanden tijd um, de hele wereld veranderen. Was maar waar. Maar de... Uh... Maar dan heb ik misschien de, de, de, de uitspraak van Samson deze week uh, fout begrepen. Want die had het net als Rutte van je moet meer geld uit gaan geven. Nee, nee, nee. Daarna heb je hem zeker verkeerd begrepen. Um, want ook als je, als je goed las wat er ook in dat artikel van de Volkskrant stond... dan zag je dat die kop die de Volkskrant erboven had gezet... niet echt de lading dekte waar het om ging. Maar dit is... Dit gaat veel meer over wat kunnen we op korte termijn doen. Wat we op korte termijn proberen te doen... is naast de bezuinigingen die nodig zijn... te zorgen dat er weer investeringen op gang komen... die de economie weer uit het slop gaan trekken. En er is natuurlijk een aantal maanden lang gedacht... nou ja, als we, um, we hoeven eigenlijk nog maar één keer zo heftig te bezuinigen. En dan waren de prognoses waren de economie herstelt zich wel. De werkelijkheid is dat de prognoses voor volgend jaar weer verslechterd zijn. De economie zich niet vanzelf herstelt... Dus wij hebben eigenlijk alle creativiteit in onze uh, fractie ook aangesproken. Dus we gaan nu zoveel mogelijk plannen bedenken. Uh, die niet slecht zijn voor het begrotingssaldo van de overheid. Maar waardoor er toch miljarden aan investeringen los kunnen komen. Dus de pensioenpotten moeten opengetrokken worden? Uh, de pensioenfondsen zouden veel meer in Nederland kunnen investeren. Maar daar gaat Samsung toch niet over? Nee, maar kijk, over van alles nog wat gaan we niet, formeel. Maar als we met z'n allen ons alleen maar beperken... tot waar we niet over gaan... dan krijgen we het nooit losgetrokken. Dan krijgen we de economie niet weer, uh, niet weer aan de praat. Kijk, een van die dingen is... die pensioenfondsen hebben altijd... puur enkel en alleen vanuit rendementsgedachten. Gedachten, ja, we investeren zo breed mogelijk over de hele wereld. Vooral in opkomende economieën. En daarmee nauwelijks in Nederland. Uh, dat is ons pensioengeld van ons allemaal. Daar hebben we allemaal premie voor betaald. Je zou ook... Kunnen zeggen, goh, zou het misschien ook in ons belang zijn... dat, het, dat die investeringen iets meer in Nederland terechtkomen... zodat de Nederlandse economie sterker wordt. Want uiteindelijk heb je daar voor je pensioen heb je niet alleen maar iets... aan een zo hoog mogelijk rendement op je pensioengeld. Je hebt er ook wat aan dat de Nederlandse economie zich gewoon ontwikkelt. Want dan hou je een baan, dan blijft je loon zich ontwikkelen. En dat nee, maar dat heb ik het toch goed, goed gelezen. Dan heb ik het toch goed gelezen. En ik, ik las ook wel dat Samson graag wil dat de, uh, de pensioenpot wordt aangesproken. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat dan heel veel mensen denken... Oh jee, ze gaan de pensioenpot uh, uh, aanspreken. Ik ja. ga extra hard sparen, want uh, mijn oude dag uh, uh, komt misschien uh, in een moeilijk daglicht te staan. Ja. Dus dan heb je een averechts effect, heb ik het idee. Want je wil juist niet dat mensen gaan oppotten, maar gaan uitgeven. Ja, maar kijk, als die pensioenfondsen nu in investeringen ietsje minder... Um, aan de andere kant van de wereld doen en iets meer hier. Um, dan zouden ze ongeveer hetzelfde rendement kunnen halen. En dat zou dus gewoon voor jouw pensioen verder niks uit hoeven maken. Maar het kan voor de Nederlandse economie wel degelijk wat uitmaken. Maar zo zijn er veel meer plekken. Maar zo leg het jij het uit. Maar je moet natuurlijk vooral kijken wat je zelf ook zegt. Je moet het uitleggen aan ja. de mensen. En uh, dat is vaak heb ik het, het probleem, uh, ook met dit, uh, met dit kabinet, van uh, wat er allemaal gebeurt. En maar bezuiniging op bezuiniging of uh, uh, plannen en een akkoord en weer een akkoord en nieuwe plannen en nog een sociaal ja. akkoord. En sociaal akkoord het misschien niet doorgaan. Daar worden mensen denk ik onrustig van. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, waar is het kabinet mee bezig? Waar is de visie, waar is het punt op de horizon? Ja, maar dat, je beschrijft nu precies een van de een van de moeilijke dingen nu. Um, is dat. kijk. Als je kijkt naar volgend jaar, we moeten 6 miljard nog een keer bezuinigen. Dat is rationeel, is dat allemaal echt wel te doen. En ook op zo'n manier dat je de economie nauwelijks schade toebrengt... dat het uh, nauwelijks effecten heeft in de uh, koopkracht... Van, de, van het overgrote deel van de gezinnen in Nederland. Uh, Zeer beperkte effecten. Um, maar alleen al de aankondiging dat er 6 miljard extra wordt bezuinigd... Daar, die heeft een veel groter effect dan het uiteindelijke pakket. Want daar worden mensen zenuwachtig van. Oh, het gaat nog steeds niet goed oh, er moet nog een keer extra bezuinigd worden... oh, en dat zal wel weer slecht zijn voor de economie. Oh, dan gaat ons tafel zilver. Ja, dat er als, helemaal als, als er ook nog mensen dat soort dingen erbij gaan roepen... Um, je, dan hebben mensen helemaal natuurlijk het gevoel dat, er, dat het chaos aan het worden is. Um. Maar jij, jij bent, jij bent na Samson de tweede man in de fractie. Ja. Nu wordt er overleg tussen uh, de Partij van de Arbeid... Uh, jouw Partij van de Arbeid en de VVD over die 6 miljard. Hoe gaat het daar? Hoe Volg is de mij sfeer? Ja, best goed. Kijk, zes, zes, weet je, het, het is altijd lastig om weer een keer zo'n pakket te moeten maken. En helemaal omdat je op de achtergrond heb je ook nog het sociaal akkoord. Nee, maar hoe, hoe dicht zit jij op het vuur? Ja, ik onderhandel zelf niet mee als je dat bedoelt. Maar weet je wat er gebeurt? Weet je Sorry. waar het over gaat? Ja? Hoe word je dan ingelicht? Ja, rechtstreeks. <laughs> maar vraag eens dan ook, Martijn van Dam, wat vind je dit een goed idee? Um, we bespreken bijna wekelijks um, alle vorderingen en dat soort gesprekken. Van wat, wat komt er langs, wat ligt er op tafel, wat zijn de eventuele mogelijkheden? Um, we proberen dat ook zoveel mogelijk, als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, ook met de, fractie, de hele fractie te bespreken. Hey. Te zeggen, ja, wat zijn er nou allemaal voor opties? Wat je kunnen denken? Wat is nou het kernclubje van de Partij van de Arbeid waar, waar Samson of, of misschien Lodewijk Asje bij terugkomt? Nou ja, kijk, het is natuurlijk, de begroting is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het kabinet. Uh, dus, dus het kabinet, degene die de begroting moet opstellen, daar is de. Jan. Minister van Financiën, Jeroen, Jeroen Duitsselbloem, is natuurlijk degene die daarvoor verantwoordelijk is. Dus die, die bespreekt dat ook in het kabinet. Maar dan belt hij jou, want hij heeft de, de, de steun van de fractie nodig. Nou ja, daar, daar heeft hij Diederik natuurlijk voor als fractievoorzitter. Ja, goed, maar jij bent, ja, dus natuurlijk er wordt gegroest of dat ja. wat bedacht wordt, of dat bij ons op steun kan rekenen. En nou ja, er zijn er voor ons een paar uitgangspunten. Uh, namelijk moet de economische ontwikkeling niet in de weg staan. Sterker nog, we willen een pakket. Wat zorgt dat de economie weer zich weer gaat ontwikkelen. Ja, maar, het tweede ik, is... maar is dat leuk dat je dan gebeld wordt door Dijsselbloem? Of? Ik vind de, deze tijd... Is, een fractiegenoot van mij zei het een keer heel mooi. Die zei als het heel goed gaat met de economie... is het heel leuk om in de politiek te zitten. Want dan kun je heel veel wensen waarmaken. Als het niet goed gaat, is het belangrijk. Dus leuk is niet het goede woord. Het is belangrijk om mee te sturen. Het is belangrijk om te zorgen dat, die, dat als er bezuinigingen... Kijk, je weet één ding. Um, bezuinigingen komen heel snel terecht bij mensen die op een of andere manier afhankelijk zijn van de overheid. Omdat ze afhankelijk zijn van gezondheidszorg. dat ze afhankelijk zijn van sociale zekerheid. Um, uh, of omdat ze bij de overheid werken. Weet je, dus dat zijn de mensen die als eerste getroffen worden als ze bezuinigd wordt bij de overheid. Ja, maar Dat, dat, klopt. dat maar is niet leuk. Dus je in... probeert het zo vorm te geven... dat die pijn niet bij de verkeerde mensen terechtkomt. Maar we gingen het in dit gesprek over Martijn van Dam hebben... en ik was gewoon benieuwd hoe dat voelt... om zo dicht ja, uh, op zo'n enorme operatie te zitten. Hoe dat voelt? Um, het is soms best... Het is soms best lastig. Omdat je... Natuurlijk, je het is sowieso een tijd die niemand van ons ooit heeft meegemaakt. En um, er komt heel veel langs waarvan je niet zeker weet of je het goede aan het doen bent. Maar waarbij je probeert om datgene te doen waarvan je denkt dat het gaat werken. Of als het gaat om bezuinigingen, die keuzes te maken waarvan je denkt dat ze het minste schade doen aan de dingen waar je zelf van overtuigd bent. Nu ben jij 35 jaar, hoe kan je die keuze maken? Um... Hoe bedoel je, hoe kun je die keuze maken? Nou ja, jij bent 35 jaar. Heel veel economen roepen, je moet vooral niet bezuinigen. Andere mensen zeggen, ja, maar je kan de jongere generatie niet opschepen... Ja. met nog een grotere staatsschuld, dus wel bezuinigen. Sterker nog, we moeten Europa volgen. Nou ja, jij bent, jij bent nog jong. Je zegt ook, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dan gaat het over 6 miljard. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe kan je die op keuzes maken? Je op zegt het van het ja. een totaal je hebt... van 50. Ja, nou, 6 miljard, 6 miljard. Ik vind het veel geld. Ja. Nee, even, ik zei op een totaal van 50, dat is absurd veel ja. geld. Dat maar is echt, ja. hoe? Je, je zegt zelf van ja, wij moeten keuzes maken waarvan we eigenlijk niet precies weten: is het de juiste keuze? Ja. Dat kan je pas in, met achteraf. Over 30 jaar. Ja. Hoe doe je dat dan? De overtuiging is het enige wat je hebt. Kijk, de, ik ben in de eerste plaats, ik ben er wel van overtuigd dat we. Um, we hebben niet een keus om de overheidsbegroting gewoon maar verder uit de hand te laten lopen. Want dan, dan weet ik zeker dat we over 30 jaar terugkijken en zeggen, oh, mijn god, hoe hebben we dat kunnen laten gebeuren. Um, dus ik ben er wel van overtuigd dat je dingen moet doen die zorgen dat die overheidsbegroting weer, um, um, weer op orde komt. Omdat gewoon de het niveau ook van onze. Staatsschuld begint zo langzamerhand op een niveau te komen waar je er zorg over moet gaan maken, uh, dus je kunt, je kunt niet zomaar zeggen: laat maar lopen. Um, en ik ben er ook niet van overtuigd dat als je niet 6 miljard bezuinigt, dat dat echt heel erg veel effect zal hebben op de economie. Dat is ratio, hè? dus de wat ik wel zie is dat bijna alles wat je doet op dit moment voedt onzekerheid en onrust, en dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld. Dus je Probeert met het beste wat we in ons hebben, proberen we dan weer zo'n bezuiniging zo vorm te geven. Um, dat de rekening, wij zeggen altijd, de rekening eerlijk gedeeld wordt. betekent dat die gewoon zoveel mogelijk op plekken terecht komt waar die wel gedragen kan worden. Um, weet je, jij en ik. Ik no noem maar een voorbeeld, maar het, gaat, uh, um, het is niet iets concreets wat op tafel ligt hoor. maar jij en ik ontvangen kinderbijslag. Terwijl wij dat natuurlijk allebei eigenlijk niet nodig hebben. Ja, je zou daar best eens een keertje over kunnen praten. Als je, het echt, nood, als je eh, echt geld nodig hebt, zou je best, vind ik, naar dat soort dingen kunnen kijken. Kijk naar waar wordt er nog geld uitgegeven door de overheid... waar het komt bij mensen die het niet per se nodig hebben. Of waar vind je dat bijvoorbeeld te weinig belasting geven wordt relatief. hypotheekrente aftrekken. Nee, dat is een voorbeeld, maar ik vind ook altijd... Um, ja, maar nou, daar is veel geld te halen. Ja, maar dat, dat gaan we sowieso afbouwen. Maar, ja, dat gaat op, maar een, op een niveau waarvan je denkt mezelf... ja, uh, dat mag weer sneller. Ja, je moet er heel voorzichtig mee zijn. Zeker in, de, in deze huizenmarkt. De huizenmarkt staat op behoorlijk onder druk. Dus ik vind dat daar nu een enorme beweging in gaat komen. En dat je ook voor 30 jaar zekerheid kunt bieden. Dat is precies wat je moet doen. Maar er zijn allerlei andere, uh, uh, allerlei andere zaken waar je naar kunt, naar kunt kijken. Een van de dingen is dat... Uh, uh, de belastingen bijvoorbeeld die het bedrijfsleven betaalt, zijn de laatste jaren steeds minder gaan opbrengen. Daar zitten ook mechanismen achter. In de discussie de laatste tijd gaat het natuurlijk heel sterk ook over bedrijven die hun belastingen ontwijken. Um, he, doordat ze via allerlei internationale routes laten lopen nee, en maar daar goed dingen betalen. Dat snap ik Maar dan, dat het, soort dingen... dan Kijk, wat ik gewoon eigenlijk in principe mis, is uh, de VVD en Partij van de Arbeid is begonnen hmm. uh, met een enorm elan. Uh, snel geformeerd, een goede ploeg mensen aan, aan het roer. Als je het mij vraagt en dan heb je een, een, een, een regeerakkoord en ga dat gewoon uitvoeren. Ja. En nu is bij elk uh, hobbeltje op de weg: uh, ga je weer bezuinigen of komt er weer een akkoord of weer een tussenakkoord? Of dat weet je. En daar wordt dat is toch pure onrust. Ja, Maak uw keuze niet... en bemin uw keuze. Nee, maar kijk dat je dat je bij tegenslag opnieuw moet bezuinigen. Dat is op zich niks nieuws en ook niks geks. Dat moet jij thuis ook als je ineens minder geld verdient. Dat is wat er nu met de overheid gebeurt. Um, het belangrijkste is, de overheid krijgt minder geld binnen... Um, ja, als jij een tegenvaller hebt in je inkomen, dan moet je ook wat minder gaan uitgeven. Nee, maar jij bent ook niet, geen voorstander van de onrust die dan in de maatschappij nee. ontstaat. En dat ja. is wel wat er gebeurt. En hoe meer onrust, uh, hoe meer onzekerheid. Hoe meer onzekerheid, hoe meer mensen gaan sparen, hoe minder mensen ja. uh, het voorbeeld van Rutte en Samson volgen om, om uit te gaan ja. geven. Dus je, je komt dan in en een. Dit, negatief, is precies, en, maar dit is precies waarom we nu en, proberen om er iets anders tegen te gaan. En dan krijgen jullie ook negatieve uh, uh, peilingen en een slecht uh, ja. rapportcijfer, in ja. jullie regering. Ja. Dus dat is wel, ja, je roept het misschien ook over, je, over jezelf af dan. Nou ja, kijk, er is één, één ding natuurlijk echt anders gelopen dan wat we hadden, uh, hadden bedacht. Uh, namelijk toen het kabinet gevormd werd, toen wist iedereen... Dit, deze coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Uh, we hebben eigenlijk altijd gezegd, dat vinden we geen probleem... want we willen in deze tijd ook niet regeren met zo'n smalle meerderheid. We willen juist plannen maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak... in de samenleving en in de politiek. Uh, nou, daar was het Sociaal Akkoord een prachtig voorbeeld van... Je, als je met werkgevers en de vakbonden een aantal grote hervormingen kunt afspreken... ook op de arbeidsmarkt, echt dingen waarvan echt twee jaar geleden... de vakbond nooit getekend zou hebben, bijvoorbeeld. Um, dat vind ik een heel mooi voorbeeld geweest. Dus Lodewijk Asje heeft dat ook echt, echt voortreffelijk gedaan, vind ik. Um, dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe dit kabinet moet opereren. Alleen, wat daar, nu, wat daar ook tegenover staat, is dat je... Um, dat we continu met de oppositie om tafel moeten uh, om uh, afspraken te maken. Het idee erachter was en vind ik nog steeds heel goed. Het kabinet moet ook zorgen voor een veel breder draagvlak. De tijd dat je gewoon met alleen de coalitiepartijen dingen door de Kamer drukte... Uh, hoort ook achter ons te liggen. Alleen het creëert meer onzekerheid dan, dan wat we toen hadden voorzien. Um, en daar zit, vind ik, wel een punt van zorg. Dus er wordt nu ook echt wel gekeken. Je zag nu ook over de begroting, maar ook een aantal andere plannen... waren de afgelopen week gesprekken met GroenLinks en D66... om te kijken of je ook gewoon wat meer zekerheid kunt creëren. Of je gewoon van een aantal plannen tegelijkertijd kunt afspreken. Jongens, zo gaan we het doen. Maar zekerheid creëer je niet alleen in de Kamer. Hè? Zekerheid moet je ook ja, op straat hebt, uh, creëren. Ja, dat is de tweede. Dus dat is ook precies waarom, nu, waarom je nu vanuit de PvdA ook zo sterk hoort... over dat... Pakket aan investeringen wat we los willen maken. Kijk, dat heeft een reden. Dat is ook omdat we. Um, um, omdat we ook ervan overtuigd zijn dat we de economie alleen maar weer kunnen aanwakkeren. als we ook zorgen dat er echt nu nieuw geld loskomt, wat nu allemaal vast zit. Weet je, dus je, je met alleen bezuinigen. creëer je eigenlijk tot nu toe te veel. Um, te veel ontstaat er nu langzaam zeker een spiraal naar beneden. Hè? Dus we. Um, de cijfers vallen tegen, er moet extra bezuinigd worden, mensen worden onrustigd. We proberen nu iets te laten zien dat er perspectief is op nieuwe investeringen... die ook, als het allemaal goed uitpakt, ook van een dusdanige grootte kunnen zijn... dat ze ook daadwerkelijk de economie kunnen aanjagen. Nou, laten we dus we de ik negatieve... ben negatieve ook echt vol van overtuigd dat dat kan. Laten we de negatieve spiraal doorbreken en laten we een vrolijk liedje draaien. Want jij hebt een, ik bedoel, dat moet ook gebeuren. Er mag ook wel eens een keer iets vrolijks gedraaid worden, op, uh, zeker op radio 1. En jij hebt een mooie plaat uitgekozen. Dus uh, wat ga, waar gaan we naar luisteren? We Gaan luisteren naar Fresco. Ja, en even, waarom? Nou, ik heb even getwijfeld of dat wel kon op radio 1. Uh, maar Fresco komt uit Eindhoven. Er kan heel veel uh, op radio 1, hè? Jij zegt het. Ja. ja. Uh, Fresco komt uit Eindhoven. Uh, Eindhoven is de stad waar ik ben opgegroeid. En waar um, uh, het is de stad ook waar ook mijn moeder vandaan komt. Dus ik voel dat ook heel erg als, als mijn thuisstad. Ondanks dat ik daar niet meer woon. Um, het is een stad waar ongelooflijk veel gebeurt. Um, en Fresco is daar een mooi voorbeeld van. Die daar is opgegroeid, opgebloeid. Um, maar wat ik ook gewoon een hele grappige en bijzondere artiest vind. Kijk, hij... Um, niet iedereen zal er dezelfde smaak over hebben, denk ik. Hetzelfde oordeel over hebben. Dat ja, kan soms nog wel eens uit de bocht vliegen. Uh, maar hij is een rapper die niet traditioneel rapt. Dus niet alleen maar over vrouwen en geld, uh, maar uh, veel meer over um, uh, andere dingen in het leven. Hij heeft twee raps geschreven over zijn dochtertje. Um, um, hij, uh, hij doet ook heel veel met de stad waar hij vandaan komt, Eindhoven. Dus die. Het symbolen van die stad, de mooiste gebouw is de stad, Pryk ook altijd op CD's. En het nummer wat ik heb uitgezocht, dat was: ik was in uh, Paradiso op een, uh, een avond die heette Het Wonder van Eindhoven. En daar ging het over wat er economisch aan het gebeuren is in Eindhoven. Nou, het is ongelooflijk innovatief, heel veel ondernemerschap is er losgekomen, eigenlijk allemaal gebouwd op de erfenis van Philips en Daf van vroeger. Um, uh, maar het is een enorm bruisende stad geworden. En op die avond kwam dus ook Fresco optreden. En die kwam met dit nummer en die zei erbij... ik sta hier midden in Amsterdam, dit nummer is voor jullie Amsterdammers. Het nummer heet uh, uh, uh, Op de Hoogte. Uh, en Dijon. het gaat een beetje over de hippe scene van Amsterdam. We gaan luisteren het favoriete nummer van Martijn van Dam. Nonchalant, dat is wat ik ben. Ik heb stijl. Ik ben op de hoogte van alles. Ik ken iedereen. Ik kan alles voor je regelen. Maar ik doe het niet. Nee. Jullie termen my baby swag, hardcore snipper aan de Bailey's, yeah. yeah, Hoofdgerecht is de main de Jullie laggers weten niks. Jullie rollen niet met deze air. Jullie lopen niet op deze air. Retro was de Edie stair. Duran Duran, Van Halen, Van. Een -en -dance, Lady ladyman, Mercedes Benz is tot in is een negen. Damn. Alles wat ik drive is hybrid, behalve mijn chick dan. <laughs> hybrid, hi, hi Timon. Wow. hi wise kid. Wow. After parties vanavond in my crib. Ik zie je daar, neem horen mee en we. Doen de tang als ik booty tang. Gaat de sofa heen en weer. Maar kom er niet op klaar, dit is zebraleer. Wat weet je nou van zebraleer? Zeehonden zijn passé, dit is zebraleer. Alles nieuw, niks afgeprijsd. Ik pak een wijntje, pak een lijntje. Gastenlijst, vaste prijs. Strak en stijf, en ik voel me fucking blij. Ontviel mijn leven. Up the out of our minds. We are out of our minds. We are out of our minds. We are uit de our minds. We are out of our minds. We are out de naam is Simon en ik kan alles. Sorry, zei ik alles, ik bedoelde alles. En als ik alles bedoel, bedoel ik alles. alles. Niet alles, maar wel echt alles. alles. Movement. Ik ben vet anders, jij bent hetzelfde. Net Ben Sanders, sappige swag, swag Super Superslank, vet ver, <laughs> Ik moest eventjes lachen, wat een outfit, wat een lelijke gasten. Yeah. Jullie stijl is niet 1980, leuk geprobeerd. Je kan beter verkassen, zo van bye bye. Yeah. Kankerbazig, kook in mijn neus en drank op tafel. Jag en nacht, party. Lange like dagen, die seksuele blanke dames in de Jimmy Woo Word ik super en mijn dingen doen. Iedereen is jaloers op mijn hippe crew Lekker rondhubbelen in mijn skinny broek Fuck yeah, we chillen goed Ik leef de hipster life Jullie leven is zo so saai Jullie hebben niks op mij, blijf thuis. Jullie weten niks van style Trending, ontschill mijn leven Is echt een feestje Ik heb geen probleem Nee, nee Op de hoogte, uit de hoogte, Wazey. Jullie zijn uit de mode. Op de hoogte, uit de hoogte, Purple Op de hoogte, uit de hoogte, Op de hoogte, uit de hoogte, Jullie zijn uit de mode. Heel mijn entourage, diverse tatoeage. Zijn volgt elke rage. Op de hoogte, schuren in mijn broek. Met mijn nieuwe vintage look. Chillend in de Jimmy Woo. Uit de hoogte. All my entourage, diverse tatoeages, she follows every race. On the head, I'm wearing my boots, with my new vintage look, chilling in the gym, you know. Out the head. Uit de hoogte, uit de hoogte, jullie zijn uit de mode. Op de hoogte, uit de hoogte, op de hoogte, uit de hoogte. Op de hoogte, uit de hoogte, jullie zijn uit de mode. Ja, Fresco uit Eindhoven voor uh, Martijn van Damme. Uh, nou, je hebt mooi uitgelegd waarom dit nummer. Uh, het is ook mooi dat we hier in Amsterdam zitten. Dus uh, herbeleving van hetgeen wat jij in Paradies hebt meegemaakt. Maar het is ook een enorm uh, feestelijk nummer. En jij was op je twintigste al raadslid. Op je 23ste was je fractievoorzitter daar in, in, in Eindhoven. En in je, op je 24ste kwam je in de, in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Dan ben je gewoon een serieuze jongen. Heb jij wel, ik bedoel, dan draai je een feestplaat. Maar heb je dat wel in je? Ik hoop het nog wel. Ja, het is. Het is Uiteindelijk je, word je wel snel volwassen. Um, als je zo jong... Te snel? Achteraf misschien wel. Ja. Maar ja, dat weet je op dat moment niet. Je, je, ik werd natuurlijk ook meegesleept door mijn overtuiging en idealen. En ik dacht, ik ga die wereld wel eens verbeteren. Um, en, dat, en dat begon. Ik rolde eigenlijk vanzelf um, die gemeenteraad in. Het was ook omdat... die. PvdA's in Eindhoven zeiden, we willen jou in de gemeenteraad. Toen dus ik, nou, ja, daar, was ik eigenlijk helemaal niet, daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik was, gewoon, ik was een beetje rebels. Ik zat bij de jongerenorganisatie van de PvdA. We schopten tegen wat dingen aan. En dat vonden ze kennelijk zo interessant. Dat ze uh, aan begonnen te trekken of ik niet de gemeenteraad in wilde. Nee, nee, nee, nee, nee. Toen zei iemand, nou ja, je kunt toch altijd, uh, je kunt altijd zien of, uh, of je het wat vindt. Nou ja, en je wilde de wereld verbeteren. Is het ja. al gelukt? Nee. De wereld nog steeds niet. Nee, het is nog steeds geen wereldvrede. Nee. Nee. Nee, ik valt ik, ik, het tegen? Heb, um, als, je, als je bekijkt met wat voor verwachtingen ik toen de politiek inging... Valt, ging, valt het misschien tegen. Um, maar zo gaat het. Het gaat, met, het gaat met stapjes. Maar welke verwachting had je dan? Mijn grote drive is altijd geweest dat wat ik als onrecht heb ervaren. Maar, en dat is vooral daar waar mensen in de knel komen ten opzichte van grote bedrijven of grote overheden. Um, mensen als individu daar eigenlijk niet zo tegen opgewassen zijn. Um, dat, is, dat is zeg maar op Nederlandse schaal. Um, en internationaal is het onrecht natuurlijk nog vele malen groter. Het feit dat wij hier allemaal um, mobiele telefoons hebben... waarvan we weten dat grondstoffen komen uit gebieden... waar um, um, mensen vermoord worden, verkracht worden. Um, um, Oorlog heerst, waar kinderen als slaven worden ingezet om die grondstoffen uit de grond te halen. Dat is onrecht op een schaal die wij ons in Nederland helemaal niet meer kunnen voorstellen. Maar waar we ons ook te weinig druk over maken. Maar toen jij 22 was, was dit het onrecht in Nederland en het onrecht in de hele wereld? Dacht je bij jezelf, nou als ik 35 ben, dan heb ik dat wel. Nou ja, dan heb ik de wereld wel verbeterd. Nee, maar ik heb altijd gedacht, ik zou er een bijdrage aan kunnen leveren. En dat is wat mijn motivatie is geweest. Altijd gedacht, en heb je al genoeg kunnen bijdragen? Op hele kleine schaal. Te klein? Ja, wat is te klein? Nou ja, dat er te weinig veranderd is. Um, weet je in, in Eindhoven zijn twee wijken waar ik... Um, eentje woonde ik toen ik, in, uh, toen ik twintig was en in de gemeenteraad terecht kwam. Er uh, waren straten bij in die wijk waar ik... nou, een jongen van twintig, dan ben je er niet heel snel bang... Maar er waren straten bij waar ik s'nachts liever niet over straat kwam. Um, als jij en ik daar nu naartoe gaan op dit tijdstip... maken we daar met um, een heel gerust gevoel maken we daar een wandeling door die hele buurt. Dankzij jou? Nee, niet dankzij mij. Dankzij al die mensen die zich daarvoor hebben ingezet. En ik was er maar eentje van. Um, maar... Ik kwam daar in die wijk, toen ik, in de, toen ik twintig was, kwam ik in die wijk mensen tegen. Kijk, ik woonde daar omdat ik studeerde, dus ik zocht gewoon een goedkoop huisje... en dat had ik daar gevonden. En, maar ik kwam daar mensen tegen en die wonen er al dertig, veertig jaar. Um, oudere mensen. En, um, ik kwam iemand, iemand tegen die stond netjes de tuin bij te houden... en ik vond God, wat mooi, want uh, al die tuinen waren puinzooi daar in de buurt. Iemand dat helemaal keurig netjes alles mooi aangeknipt, aangeharkt... En ik zei, nou, goh, ik ben lekker bezig. En die vrouw die begon toe te vertellen en zo raakt weer gesprek. En die zei op een gegeven moment... ja, weet je, ik zie ook wel dat het hier achteruit gaat... maar ik probeer nog mijn steentje bij te dragen om het mooi te houden. Maar bij de gemeente en in de gemeentepolitiek... hebben ze ons al lang in de steek gelaten. Die hebben al lang geaccepteerd dat deze buurt eraan gaat. Mijn kinderen willen eigenlijk dat ik hier weg ga. Die vinden het niet meer veilig. Um, en dat heeft me, het is me niet voor niets bijgebleven. Omdat het me geraakt heeft als iemand die zich zo verlaten voelde eigenlijk... door de politiek door de instanties waarvan je juist zou verwachten... dat ze aan de kant van dit soort mensen staan. Niet aan de kant van de mensen die die buurt... ik heb het daar ook zelf meegemaakt, hoe die buurt verziekt werd... door een paar figuren die, die de sfeer in de hele straat verpesten. Die um, um, um, rotzooi veroorzaakten, maakten. betrokken waren bij criminaliteit. Dat kon je aan alle kanten zien. Um, maar op een of andere manier stond de politiek en stond de gemeente... nooit aan de goede kant... Ze stonden niet aan de kant van die mensen die er al 40 jaar woonden... die hun buurt zagen verloederen. Uh, en dat is voor mij toen een drive geweest toen ik in de gemeenteraad zat. Want ik wil dat we weer aan de goede kant staan. Dat we weer, ook al duurde het 30 jaar om deze buurt weer op te krikken. Maar ik wil dat iedereen die hier in deze buurt woont... die hier al 30 jaar woont, ziet dat het nu eens niet meer achteruit gaat... maar weer langzaam vooruit gaat. En dat is gelukt? En dat is uiteindelijk gelukt. Omdat we en die gemeente in beweging hebben gekregen... later ook via het kabinet dat van 2006 tot 2010 zat... is er flink geld juist naar een paar van dit soort wijken gegaan. En in deze wijk is gewoon een heleboel opgeknapt. Um, uh, maar dat is een straat, dat is een wijk. Uh, toen was je gemeenteraadslid. Wat wil je nu, als je bent nu 35, wat zijn je ambities nu nog in de Tweede Kamer? Je zit er al 11 jaar. Ja. Waar, waar wil je heen? Um, ik vind dat, je het is niet zozeer mijn ambitie... maar de ambitie die ik vind dat... Uh, Politiek zou moeten hebben. Maar het um. gaat even over jou in dit programma. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat hoort bij elkaar. <laughs> um. Kijk, ik vind dat we hebben het zo uit de hand laten lopen eigenlijk. Als je gewoon analyseert waarom deze crisis kon ontstaan, um, dat is omdat we hebben geaccepteerd dat, er een, uh, dat we in een economie terecht zijn gekomen waarin we eigenlijk steeds meer zijn gaan vrijlaten. Steeds, de, het mantra was. 10, 20 jaar minder regels, minder bemoeienis vanuit de overheid, vrije markt. Um, nu zie je wat er van gekomen is, van dat mantra. Want uiteindelijk is het... Um, het ook links heeft zich veel te veel zeg maar, in het defensief laten drukken daarin. Um, en heeft eigenlijk steeds meer geaccepteerd... dat de overheid zich terugtrok en ging dereguleren, minder regels oplegde. Um, je hebt gezien in de financiële sector wat dat doet. Maar je ziet het op veel meer plaatsen. Er zijn zo ongelooflijk veel bedrijven die maar vanuit één motief gerund worden. Namelijk, hoe kunnen we zorgen dat onderaan de streep... het rendement voor de investeerders een bepaald percentage haalt. En als die investeerders daarvoor dat bedrijf opzadelen met een enorme schuld... omdat ze dat uiteindelijk meer geld oplevert... dan zijn we dat allemaal goed gaan vinden. Sterker nog, we subsidiëren het in Nederland. Maar wat wil je dan? Wil je meer regels? Nee, ik denk dat we... Meer invloed van de politiek op, uh, op het bedrijfsleven, op de banken, uh, op de ja, samenleving? Ja, ik heb me de afgelopen tien jaar ook, ook op de sectoren waar ik zelf over ging in de Kamer... steeds ingezet voor wat ik zou willen noemen een um, veel meer gereguleerde economie. Dat is dus iets wat tussen het oude links en het, uh, en het, en het huidige rechts instaat. Het oude links was de overheid moet die economie helemaal sturen. Het rechtsliberalisme was we willen een volledig vrije markt. Daar zit iets tussenin. Namelijk iets waarbij de overheid hele strakke spelregels maakt... en wel daarbinnen de concurrentie vrijlaat. Ik ben wel zo'n PvdA die gelooft in concurrentie. Dat is uiteindelijk goed voor innovatie, voor lagere prijzen. is goed voor de consument. Maar dan moeten de samenleving en het bedrijfsleven en de banken... ook wel het geloof hebben in die politiek. Nee, andersom. Politiek moet het geloof ook weer eens in zichzelf krijgen. dat ze in staat is om dit soort dingen te doen. Als je ziet hoezeer we het in, eigenlijk in heel Europa uit de hand hebben laten lopen. hoe ook die dat Europese denken over de vrije markt. vooral een ticket is geworden voor multinationals. om um, uh, vrijheid zaken te kunnen doen. maar kleine ondernemers daar vaak het onderspit zijn gaan delven. Maar zijn jullie dan wel met de juiste partij aan het regeren? Nee, maar dit, is, dit is precies waar, kijk, dit is waar bijna niemand aandacht voor heeft. want iedereen kijkt naar de agenda die gaat over bezuinigingen. Kijk, het moeilijkste zit natuurlijk... waar het echte ideologische verschil zit tussen de PvdA en de VVD... zit er veel meer in het denken over de rol van de overheid... en de positie van de markt. Ja, dus waar, je, waar wij de heftigste discussies over hebben... is natuurlijk daar waar het gaat over um, een kleinere publieke sector... een kleinere overheid. Kijk, dat is de facto zo als je bezuinigt. Maar dat betekent niet dat je op alle uh, plekken... de rol van de overheid moet laten terugdringen. Uh, dus wat mij betreft... moet dus we proberen bijvoorbeeld bij die bankensector... dat is natuurlijk het meest in het oog springende. We proberen juist ook via Europa... een veel strengere regulering van die bankensector voor elkaar te krijgen. Omdat we niet willen dat de samenleving zo gedomineerd kan worden... door alleen maar het sturen op rendement. Op financiële marges waarbij echt idiote risico's genomen zijn. Er zijn banken in Europa die elke euro die ze aan spaargeld hebben... meer dan dertig keer hebben uitgeleend. Vind je het gek dat het op een gegeven moment misgaat... als je dit soort risico's aan het nemen bent... Ja, dan kun je er natuurlijk op wachten dat het op een gegeven moment het systeem, um, het systeem in elkaar zakt. Dat is ook precies wat we, wat we hebben gezien. Maar straks, je ziet het dus op veel kleinere schaal, ook bij gewone bedrijven. We zijn het normaal gaan vinden dat een activistische aandeelhouder een bedrijf overneemt... vervolgens alle activa, dus alles wat van waarde is in een bedrijf, verkoopt, dat geld opstrijkt. Het bedrijf herfinanciert met schulden en het vervolgens weer zo duur mogelijk probeert te verkopen. Ja, als we dat soort dingen normaal zeggen vinden en dat allemaal maar accepteren... Um, dan moet je het ook niet gek vinden dat het zo ongelooflijk mis kan gaan. Nee, maar er zijn ook heel veel bedrijven die zeggen... ja, er is zoveel regelgeving. Ze durven niet meer te innoveren. Het zijn de verkeerde, het verkeerde type uh, regelgeving. Weet je, natuurlijk heel veel bedrijven klagen over kleine regeltjes. Maar waar het hier over gaat is hoe wil je eigenlijk dat onze economie geordend wordt. Nee, maar wij, spelregels het, bijna alles zijn? is geregeld in Nederland. Daar nee, klaagt ons het over. over. Het gaat over, over. Nee, het gaat over beschermen van consumenten of kleine ondernemers. Moet je eens kijken hoe uh, boeren in Nederland er niet meer in slagen... om hun uien of hun aardappels of hun melk... voor een prijs te verkopen aan de supermarkten... waar ze er überhaupt nog iets aan verdienen. Dan, dan moet je toch realiseren dat er iets, ergens, iets heel heftig mis is gegaan. Ja, moet je eens kijken hoe grote landbouwsubsidies zijn in Europa... Maar en dan, dan moet je ze in Afrika gaan uitleggen. Maar moet je eens kijken hoe machtig... Want dat is, het verhaal van deze boeren is niet, um, is niet dit wat jij nu zegt. De, hun verhaal is, we zijn niet eens meer in staat om onze eigen boterham te verdienen... omdat tegenover ons een zo machtig conglomeraat staat van supermarkten... waar wij niet meer tegenop kunnen. Dus we hebben aan alle kanten door, hebben geaccepteerd dat er zulke grote machtsverschillen in de markt zijn ontstaan... dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Kijk, ik heb mezelf de afgelopen jaren veel bezig gehouden... met de die hele telecommarkt. Nou, daar heb je de, de kabelmaatschappijen. Een bedrijf als Siggo maakt 57% marge. Dat betekent dat elke euro die jij betaalt... Um, houden zij 57 cent uh, over voor hun investeerders, uh, aandeelhouders. Een stukje gaat naar de belastingen, maar zo min mogelijk het liefst. En natuurlijk het salaris van de directeur. Um, in al die tien jaar is me nog steeds niet gelukt. Dus als je vraagt, is je gelukt? Het is me nog steeds niet gelukt om um, daar zodanig op in te grijpen... dat daar een eerlijke marktwerking ontstaat. Nou, met eerlijke concurrenten, dat je als consument kunt kiezen... ook voor een andere aanbieder die een fatsoenlijke prijs rekent. Waarom niet? Omdat in Europa, het zijn Europese regels waar het over gaat... in Europa is het dominante denken zo min mogelijk regulering... zo min mogelijk overheidsingrijpen... Dat betekent dus dat we geaccepteerd hebben dat de overheid dit soort situaties gewoon laat bestaan. En niet meer ingrijpt om die markt eerlijker te maken. En om eigenlijk de positie van de consument te versterken ten opzichte van dit soort grote bedrijven. Dus dat de is vrije markteconomie het... moeten we uh, loslaten. En we moeten we, uh, gewoon veel meer naar een gereguleerde uh, uh, economie. Kijk, we hebben, we hebben in principe hebben die basis al. Hè. We, we, er zijn mededingingsregels. Alleen ze grijpen niet in op het punt waar het nog kan. Ze grijpt nou, er pas in als het echt al helemaal mis is gegaan. En dat is precies waarvoor volgens mij veel fundamentele discussie zit over onze economie. Nou, die fun fundamentele die discussie zal, zal je denk ik met de VVD dan moeten gaan voeren. En Omdat, dan wens ik je veel succes. Maar wat zijn jouw plannen nog? Mijn persoonlijke draaitjes, ja. Nee wat, wat, nee, wat wil jij worden? Je bent nu uh, ja. uh, uh, vice-fractievoorzitter. Maar wat wil jij nog bereiken in de politiek? Maar je bedoelt iets anders dan inhoud. Uh, gewoon wat jij als mens wil worden. Minister, staatssecretaris. Oh, nee, dat ben soort dingen. Tuurlijk wel. Nee, wat, dat, nee, wat ik vind het ook niet zo... Ah, ik heb het nooit zo heel erg belangrijk gevonden. Tuurlijk, Ik had het ook, uh, ook mooi gevonden om bestuurlijk verantwoordelijkheid uh, te mogen dragen. Uh, want deze, deze verantwoordelijkheid is ook een zware. Maar is het vooral is aan de politieke kant. Uh, maar... Laat ik je eerlijk zeggen, toen ik dit ging doen, dacht ik: ik ga dit voor acht jaar doen. Um, twee periodes dacht ik, dat is eigenlijk wel mooi. Um, ik ben nog zo jong. Hè, dan, ik heb ook nooit geloofd in, in. toen ik in de Kamer kwam, waren er nog mensen die hadden 24 jaar in de Kamer gezeten nee, nou, dat... Ze zeggen van, nou, kijk, uh, kijk naar Dijsselbloem, ook uh, lang. Uh, ook vice-fractievoorzitter geweest en daarna minister. Dus ze zeggen van, nou, als Martijn van Dam hetzelfde pad volgt dan zit dat er ook in. Wil je dat? Dat weet ik niet zeker. Um, wat, maar daar heb je het over in een volgende periode. Dat, dat, werd, dat is nog zo lang. Ik heb sowieso geleerd dat je in de politiek... niet op die manier vooruit kunt kijken. Um, um, kijk, als het, als het nu, uh, nu had het gekund, uh, deze periode. Er zijn uiteindelijk andere keuzes gemaakt... Um, Frustreerde dat je? Mm, nou, ik, had, ik, ze, ik zei je net, kijk, ik had het ook best mooi gevonden om bestuurlijk nu verantwoordelijkheid te dragen. Maar, Op welk departement? Nou, ja, kijk, dat is dan een beetje het punt. Hè, van, ja, waar dan? En is er iets wat ook echt bij je past? En dat, dat, uh, dat was ook niet echt zo. En bovendien moet zo'n fractie met zoveel nieuwe mensen. Uh, uh, moet uiteindelijk ook uh, aangestuurd worden. We hebben het er straks al over gehad, waarbij je zoveel mogelijk van je ervaring kunt overdragen. Dat is wel een grappig, grappig gevoel. Nee, maar we we hebben nog maar anderhalve minuut. Ervaring zeg gewoon even waar je nee, even terecht ik, wilde komen. Nou, kijk, dat weet ik gewoon echt niet. Kijk, het zou best kunnen dat ik. Kijk, ik heb heel veel um, passie, ook de afgelopen jaren heel veel energie gestoken in, um, um, in de, de media in Nederland. De publieke omroep, daar heb ik een enorme passie voor. Ik hoop dat ik daarop een aantal dingen nog kan realiseren. Dus mijn ambities zijn vooral inhoudelijk. Dus ik wil daar een aantal dingen in. Uh, realiseren om te zorgen dat we sterke, onafhankelijke media houden... als fundament onder onze democratie. Dat is wat ik belangrijk vind. Mijn persoonlijke ambities, als ik heel eerlijk ben, zijn er ondergeschikt aan. Uh, waar, waar het me om gaat, is dat ik dat waar kan maken waar ik in geloof. En uh, dat kan in mijn huidige functie zijn. Maar ja, je, ik, als je me vraagt over een aantal jaar... Ja, het kan ook best zijn dat ik op een heel andere plek iets doe... zolang ik maar iets kan doen waar ik in geloof. Maar je blijft toch in Den Haag? Hoe lang bedoel je? Nou, gewoon voorlopig. Ja, voorlopig is altijd... Je gaat, uh, uh, uh, maar niet tien je ga... jaar, als je dat bedoelt. Je gaat, oh ja. uh, ik weet dat de Partij van de Arbeid op zoek is... naar uh, Europarlementariërs in Brussel. Wil je daar misschien naartoe? Uh, nee, daar ben ik nooit heel erg, uh, heel erg wild van geworden. Dus voorlopig nog uh, uh, uh, in de Tweede Kamer... als de tweede man van uh, Samson. En daarna hopelijk een carrière in een volgend kabinet met de Partij van de Arbeid? Uh, weet je, de, ik heb mensen soms uh, in de politiek een jaar vooruit zien kijken en dat ging mis. Uh, dus ik heb echt geleerd om dat niet te doen. Dus ik doe dat ook niet. Dus wat ik graag wil, is wat nee, ik ja, net nee, zei. Het is over. We hebben geen tijd. Dingen waarmaken waar ik zelf van overtuigd ben, waar ik echt in geloof. Martijn van de Ham, ik uh, wens jou daarbij het allerbeste. Succes okay. en bedankt voor dit uh, openhartig gesprek. Dank je wel. Mm-hmm. <laughs>